Obama, internationale geloofwaardigheid staat op het spel in Syrië, 4 september 2013, bij het antwoord op het conflict in Syrië staat volgens de Amerikaanse president Obama de geloofwaardigheid van de international gemeenschap op het spel, mijn geloofwaardigheid staat niet. Op het spel, de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap staat op het spel, zei Obama woensdag in Stockholm. Obama is de volgende drie dagen in Europa om steun te zoeken voor zijn geplande militaire operatie in Syrië. Obama heeft na zijn ontmoeting met de Zweedse premier Frederik Reinfeldt zijn vastberadenheid voor een militaire interventie in Syrië bekrachtigd. We zijn ervan overtuigd dat chemische wapens ingezet werden en dat meneer Assad daar de bron van is, zei Obama op de persconferentie met Reinfeldt in Stockholm. De vulvuldige geciteerde rode lijn komt ook niet van hem maar werd door de wereld getrokken, al vele jaren geleden toen de internationale gemeenschap het gebruik van chemische wapens gebannen heeft, Aldus de president, Obama zei verder ook het proces bij de Verenigde Naties te respecteren en wil steun van de internationale gemeenschap voor de plannen van de VS te krijgen. Obama riep zijn Russische ambtscollega Vladimir Poetin op zich opnieuw te bezinnen over de Syrische kwestie. Het internationale optreden zou veel efficiënter zijn. Moest Rusland de zaak anders aanpakken, zei hij voort. Hij hoopt dat Poetin zijn standpunt herbekijkt. Poetin sluit Russische steun niet uit. De Russische president Vladimir Poetin heeft voor het eerst gezegd dat hij Russische steun voor militair ingrijpen in Syrië mogelijk acht. Rusland zou een militaire operatie in Syrië steunen indien zwart op wit wordt bewezen dat Damascus een chemische aanval heeft uitgevoerd. Hij wil ook enkel ingrijpen met goedkeuring van de VN. Volgens Poetin is er nog steeds niet voldoende bewijs wie achter de aanval van eind augustus in Goita, een buitenwijk van Damascus, zit waarbij vermoedelijk honderden doden vielen. Hij noemde de beelden, onder meer de foto's van kinderen en volwassenen in witte lijkzakken, vreselijk, maar zei dat het onduidelijk was waar en wanneer de beelden zijn gemaakt. Poetin heeft de Verenigde Staten en zijn bondgenoten ook gewaarschuwd voor een inzijdige aanval in het land. Wie zonder VN-mandaat en zonder aangevallen te worden toeslaat is een agressor", zei de president volgens het persagentschap Interfax. Vandaag heeft de commissie voor buitenlandse zaken van de Amerikaanse senaat een beperkt militaire ingreep goedgekeurd, De president liet ook weten dat Rusland de contracten voor het leveren van wapens aan Syrië zal blijven nakomen. Morgen begint in Sint-Petersburg de G20-top. De internationale gemeenschap gaat er praten over de wereldeconomie, maar waarschijnlijk is Syrië het hoofdonderwerp. Poetin hoopt Amerikaanse president Barack Obama persoonlijk te kunnen spreken.